Middernacht, het begin van zaterdag 5 mei. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Oekraïense oud-premier Timoshenko laat zich in een kliniek in Oekraïne behandelen voor haar rugklachten. Daarmee heeft ze ingestemd op voorwaarde dat een Duitse arts die ze vertrouwt erbij is. Vanmiddag werd ze door de Duitser onderzocht. Behandeling in het buitenland, zoals Timoshenko eiste, werd vandaag door justitie afgewezen. Justitie besliste ook dat er geen bewijs voor is dat Timoshenko in de gevangenis is mishandeld. In het centrum van Meppel woedt een grote uitslaande brand in een speelgoedwinkel. De brand is ontstaan op de eerste verdieping van het pand. De historische gevel is ingestort. Een bijgelegen appartementencomplex in Meppel is ontruimd. De bewoners worden elders opgevangen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. In Armenië zijn zeker 140 mensen gewond geraakt toen honderden ballonnen ontploften. Dat gebeurde op een verkiezingsbijeenkomst. De ballonnen waren gevuld met gas. Waarschijnlijk kwam iemand te dichtbij met een sigaret, met de ontploffing tot gevolg. Een deel van de slachtoffers heeft brandwonden, maar ook raakten veel mensen gewond in het gedrang dat na de ontploffing ontstond. Niemand zou in levensgevaar zijn. Zondag worden in Armenië verkiezingen gehouden. Het ongeluk met de ballonnen gebeurde op een bijeenkomst van de belangrijkste regeringspartij.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 Na argwaan uit haar omgeving vroeg de politie haar medisch dossier op... en bleek dat ze de cosmetisch chirurg Contant had betaald voor de borstvergroting. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. De komende dag bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft regen... maximum temperatuur 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Een maquette van Auschwitz. De toegangspoort, het prikkeldraad, de barakken, de gaskamers... de verbrandingsovers, het station, de trein. En mensen, of eigenlijk poppetjes. Duizenden poppetjes van zo'n 8 centimeter lang... Theatergroep Hotel Modern uit Rotterdam brengt uh, allerlei vormen van kunst... zoals toneel, muziek, performance en maquettekunst samen in beeldende voorstellingen. Een van hun voorstellingen heet Kamp en gaat over de verschrikkingen van Auschwitz. Maandag, dinsdag en woensdag aanstaande spelen ze de voorstelling in Polen... onder meer voor honderden Belgische scholieren die Auschwitz gaan bezoeken. Uh, Hotel Modern... Bestaat uit uh, beeldend kunstenaar en performer Herman Helle en de actrices uh, theatermakers Arlene Hoornweg en Pauline Kalker. En die laatste is vannacht te gast in Casaluna. Welkom, Pauline. Hallo. Uh, als ik het goed heb uitgerekend, dan zou één persoon ongeveer vier weken bezig zijn om al die poppetjes te maken. Ja. Yeah. Ja, ik, ik denk eigenlijk nog iets langer. Dus misschien, dat heb ik ja. toch niet goed gekregen. Maar ik, nou, nee, ik denk minuten. dat je goed... Ja, precies, maar misschien dat die 10 minuten niet helemaal kloppen. Maar ik, ik weet in ieder geval dat we met een groep van tien kunstenaars... zeker twee weken lang hebben. Dus dat is al meer dan, uh, dan twee... Ja, ja, weken ja. ja nee, maar ik ga dan voor zeven dagen 24 uur. En, oh, en niet okay, eten, okay, niet okay, slapen Alleen okay. maar door. <laughs> okay. Maar je gaat heel slaap, veel werk okay. gaan erin zitten. ja. ja. Maar ja, en we hebben nog niet eens een fractie van wat er uh, omgebracht is met elkaar geknutseld. Nee, want dat is 1,1 miljoen. Ja. Uh, in Auschwitz dan toch? Ja, in Auschwitz ja, zijn 1,1 ja, miljoen mensen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, maar als, al, als geheel, zeg maar, de hele holocaust. Ja. Be beschrijf die poppetjes eens? Um, ja, ze zijn ongeveer zo groot als een. Uh, uh, ja, mijn wijsvinger. <laughs> dat ziet natuurlijk niemand. Ja, <laughs> 8 acht centimeter. En ze hebben een. Uh, uh, ja een, een skeletje van ijzerdraad en uh, wit met uh, donkergrijze streepjes, stof, pakje en uh, een hoofdje van klei, waarvan de uitdrukking veel mensen zeggen dat het een beetje op munch, uh, munch lijkt. Schil, ja. dat is, klopt klopt ja. Maar alle hoofdjes zijn anders. Dus maar ze hebben wel die stilde Ja, die verstilde... open mond, die ronde mond en die grote ja, ogen. Ja, ja, ze hebben wel een hele heftige uitdrukking op hun gezicht. Maar we gebruikten voor de SS-poppetjes en voor de gevangenen dezelfde hoofden. En dan zeiden de mensen, God, wat zien die SS'ers er vreed uit... en wat zien die gevangenen er zielig uit. Terwijl het dat waren het echt de dezelfde, ja, of tenminste op dezelfde manier gemaakt. En we hadden niet van tevoren bedacht... dit wordt een SS'er en dit wordt een gevangenen. Maar... Hoe verklaar je dat? Ja, projectie is dat. Het poppenspel, dat bestaat ook... Bij de gratie van projectie. Ja. Ja. Want dan hebben we het nu alleen over de poppetjes gehad. Er zijn ook nog ja. maquettes gemaakt. Het hele kamp is nagemaakt. Is ja, ongelooflijk. Ja, veel. Het klopt werk. niet helemaal hoor. Het, het is gebaseerd op Auschwitz-Birkenau. Maar hoe het precies daar is gestopt, elkaar. klopt, elkaar, klopt geloof, niet helemaal. Nou ja, maar, en het is ook veel groter in het, maar wel in het echte ja, wat het was. Maar, maar goed, heel veel ja. barakken. Heel ja, veel, uh, ja, klopt. Alles is Het is allemaal heel morbide. Dat is ongelooflijk. Wat een tijd. Wat een aandacht. Wat een werk. Ja. Uh, ja. Nou ja, dat was het ook wel waard, vonden dat, we. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja. hoe is dat om daar dan mee bezig te zijn? Want je hebt nou, toch zoiets wel... in je vingers. Ja, het is heel heftig om mee bezig te zijn. En ik vond het, uh, ja, ik vond het ook af en toe wel zwaar. En ik, wil, ik wilde het wel. Want ik wilde het uh, op de een of andere manier uh, omzien. Uh, <laughs> op een bepaalde manier me meer dan alleen maar in mijn hoofd zien. wilde ik het concreet in het echt zien. Ja. Nou ja, in het echt Het zit ook helemaal niet in het echt, maar... Um, nou ja, driedimensionaal, dat kan zeggen. Leven. Uh, ja, en nou ja, ik ja, bedoel, daar komen we toch wel op. Uh, dus ik zal het maar meteen vertellen... dat mijn grootvader, Gooi je maar mijn grootvader is vermoord in Auschwitz. En uh, uh, ik weet niet precies hoe. Of die nou, um, er zijn verschillende verhalen over, of die een longontsteking is doodgegaan of uh, ja, is vergast. Dat weet ik eigenlijk niet. En ik weet ook eigenlijk niet of ik het precies wil weten ook. Maar um, in ieder geval heeft dat. Verhaal uh, altijd dus in mijn hoofd gezeten. Ja. Sinds ik uh, als kind bewust werd dat je een opa en een oma hebt. En, uh, en ja, dan heb je dus één opa die dan, en dan, dat woord Auschwitz was dan ook zoiets. En daar was hij dan verdwenen en, en vermoord. En nou ja, mijn vader natuurlijk uh, verdrietig over. En, en, en... en opa was zonder oma daarheen? Ja, ja, ja. Ze dus waren apart ondergedoken. Ja. ja. Dat kwam heel vaak voor hoor. Ja, mensen hebben natuurlijk alle franken, dan denken ze met z'n allen in huis. Maar heel vaak werden gezinnen uit elkaar gehaald. En zaten ze allemaal op hun eigen adres. Zeg maar. ja. En wisten ze ook niet van elkaar waar ze zaten. Zodat ze elkaar ook niet konden verraden. Maar, um, maar in ieder geval, uh, nou ja, daar kwam dus de behoefte uit. Om, om me een voorstelling te maken van de laatste maand van zijn leven. En daarom wilde ik dat maken. Want je weet dus niet zoveel van hoe hij het daar gehad heeft. Nou, eigenlijk door het maken van die voorstelling... Uh, ben ik met familieleden gaan praten. Onder andere ja, een oom en, uh, die zelf ook in, uh, in andere kampen heeft gezeten. In, in, niet in Auschwitz, maar wel in andere kampen. En ik durfde daar eigenlijk nooit over te beginnen, hoe dat nou was. En doordat we... Ik heb nu een excuus om uh, dat gesprek te beginnen. En mijn tante die bleek een, een boekje te hebben door een psychiater geschreven. Een Joodse psychiater die in, in Auschwitz zelf ook heeft gezeten. En daar duikte mijn grootvader ineens in op. Want oh. Mijn grootvader was, was huisarts. Ja. En uh, Duitsers hadden wel respect voor dokters. <laughs> uh, dus, dus die mochten dan nog even leven, zeg maar. Want hij was dokter. Dus dat vonden ze dan toch zonde om meteen uh, om te brengen. En... Uh, en dus die zat in... Dus toen bleek uit het boekje van die psychiater... Die, want die werkte dan, die was nou ook dokter, dus die werkte dan in de ziekenbrak dat hij dan daar ook even... Uh, dus die kwam even in dat boekje voor. Dat die, uh, hij heeft daar nou als dokter gewerkt, ook jouw open. Nou, nee, hij heeft wc's schoongemaakt. Ja. Ja. Dat, maar dus dat, ze dat willen bleef, graag een dus, dokter, die ja, houden ze dan in het ja, leven precies, om, om wc's in, schoon te in maken? In het ziekenhuis, zoiets. Ja. Ja, ja, ik weet het ook weer niet meer zo heel precies uh, hoe het nou precies zat. Maar in ieder geval maakte die wc's schoon. Want dat, dat boekje dat, uh, kwam in een paar zinnen even voor. Dat hij dan uitrekende hoeveel calorieën je binnenkreeg. En hoeveel calorieën een mens nodig heeft. En dat hij dan uitrekende hoe lang je daar dan nog te leven zou hebben. Want dat woog niet echt tegen elkaar op, zeg maar. Je kreeg minder binnen dan je nodig had. Zoiets zei die dan even. En, en het bleek dat die wc's schoonmaakte. Dus toen... toen wist ik ineens school. Hij heeft de wc schoongemaakt. En hij zat dus ook in Auschwitz, niet in Bierkanaal. Ja. Dus, dat, dus dat wist ik dan ook. Maar door het maken van die voorstelling... Uh, werden dat soort dingen ineens concreet. Ook dat, die, dat wist ik eigenlijk wel, maar daar was ik ook nooit zo ingedoken. Dat hij ook uh, door wijnrep... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, daar was hij eigenlijk ook een slachtoffer van. Zij, dus uh, De Duitsers, de, toen ze hem hadden opgepakt... omdat hij huisarts was, dachten ze dat hij heel veel zou weten. En misschien wist hij ook wel waar andere... Hij wist in ieder geval van andere mensen ook... waar ze ondergedoken hadden gezeten. En toen is hij uh, dus uh, sowieso door, door Nederlandse politieagenten... dat vind ik ook altijd zo fijn om te weten. Die hebben hem sowieso uh, natuurlijk uit zijn adres gehaald... en uh, heeft hij ook in de gevangenis gezeten. En daar is hij uh, verhoord en is hij ook uh, ja, in elkaar geslagen. En drie dagen lang... Dat weet ik allemaal uit, wijn, uit rapporten... die dan door de wijnrep uh, hoe heet dat? Die zaken... Nou, het is allemaal in, in, in boeken opgeschreven. Ja. Uh, dus toen is hij drie dagen verhoord. En toen heeft hij niks gezegd. En toen is hij in een cel gezet... bij uh, wijnrep, Wat een uh, gewaardeerde Joodse wetenschapper was. Uh, en toen is hij gaan vertellen... wat hij heeft verzwegen aan de Duitsers. En toen later is hij erachter gekomen. De dag erna of zoiets. Dat... Dat die informatie was doorgegeven. Dus waar hij het dat doorgegeven? Ja, ja, ja. ja. En, en daar is hij ook een soort gek van geworden, heb ik gehoord. En, ja. Opa. Ja. En, uh, en toen, hij, hij, toen hebben ze hem eerst nog naar het ziekenhuis gestuurd. Vond ik ook zoiets van ze slaan hem in elkaar. En dan uh, naar het ziekenhuis, want hij had een gebroken neus en ik gebroken ribben ook. En, en, en daarna naar maand, En toen, Ja, dat vond ik dus ook zoiets. Maar <laughs> nou ja, dat is. Uh, ja, ja. Ja. Wij gaan zo even... Maar ja, dat soort dingen kom je allemaal achter terwijl je dat aan het maken bent. En dat, is, dat ja. maakt het proces ook heel heftig en heel bijzonder. En voor mij dan persoonlijk ook wel heel waardevol. Maar, maar is dat dan, ben je daar, als je daar met die, met die maquettes bezig bent, die poppetjes, het, ja. het maken van de voorstelling. Ben je daar dan ook heel bewust mee bezig? Nou, dat zeg je wel je je handen uit. Wat in maar ook, ook. ook met opa dan nog? Um, nee, maar met allerlei verschillende aspecten. Vooral de logistiek. Uh, ben je bezig en je, en je gaat ook heel erg snappen hoe, hoe het kan. Ook. Juist doordat je het dan uit kan zetten. Hoe het vermoorden van zoveel mensen kan? Ja. ja, dat ga je echt beter begrijpen door het na te bouwen. Ook door die poppetjes bijvoorbeeld te maken al. Hadden we dat we bijvoorbeeld, we maakten mannetjes poppen en vrouwtjes poppen. Ja. Uh, want die vrouwtjes, nou dat hadden we dan iemand gevraagd, die hadden dan soms ook nog hun eigen kleren aan. En we uh, wilden toch een onderscheid maken. Dus dan hadden we al bakjes gemaakt van uh, oké, okay, mannen en vrouwen en uh, Dus dan ben je al zo'n soort... <laughs> aan het scheiden. en uh, ja, We hadden ook... Ja, sowieso dat je op een gegeven moment juist... je bent het aan het doen, heel praktisch. En je bent uh, ovens aan het maken. En um, nou ja, Herman, dat is dus dat is mijn vriend. En die, die maakt al marquettes maquettes. Die is een beeldend kunstenaar. En die uh, had dan op een gegeven moment dat ze dan... Uh, je had dan de, de, de, de ovens. Hij heeft heel erg naar de tekeningen, bouwtekeningen gekeken. En we zijn daar ook naartoe gegaan. En toen had hij op een gegeven moment van, hé, hey, dat is ook onhandig. Ze hebben dan die gaskamer uh, soort van in de kelder. En die ovens uh, die zijn dan uh, verdieping hoger. De, en dan moeten ze allemaal met een lift. Dat hadden ze toch niet? Hadden ze toch veel beter op dezelfde ja. verdieping? Dat maar, maar dat is dus het hele mechanisme. Van ja, je hebt een probleem en dat ga je dan maar oplossen. En ja, dan, dan heel praktisch is het eigenlijk. Dus ook dat wij dan maar, bijvoorbeeld... maar wat ga je dan precies begrijpen? Want je, je gaat nou, dan niet hoe... begrijpen dat ze al die mensen vermoord hebben. Um, nee, maar wel. Nou, het... of wel? Ja, eigenlijk. Nou, dat ze het. Ge... Ja, hoe het werkt. Het mechanisme. Ja, maar ook dat het dan kan. Als je mechanisme... op zo'n schaal aan het moorden bent, dat je dat kunt doen. Ja. Dat ja, snap je dan Juist, dan ook? juist, juist, juist uh, ja. Nou, de, de... eerst hebben ze het geprobeerd. Uh, met mitrailleurs uh, schieten. En daar werden de, de, de SS'ers of nou ja, de Duitsers, ik weet niet welke precies, <laughs> uh, gek van. En, en dat hadden ze ook door, want ze, ze creëerden een soort monsters die, die, die mensen vermoorden. En als dat dan daarna weer terug in de Duitse maatschappij moest, dan hadden ze, hadden ze een probleem. Zeg maar. ja. Dus ze wilden zelf het uh, onpersoonlijker maken, omdat het ook wel moeilijk was om te doen. Iemand, iemand aankijken ja. en hem vermoorden is moeilijker dan niet kijken en een beetje gif in een luikje gieten. En dat had je niet kunnen ontdekken als je niet die poppetjes en die maketten en die voorstelling had gemaakt? Nou, um, nee. nee het, het hielp wel. Of het hielp wel. Het, het overkwam ons dat we. Dat we dus, nou, overkwam Herman dat hij de gaskamers aan het verbeteren was. Door in zijn gedachten te denken: van nou, dan kan je toch beter die ovens en het op hetzelfde niveau te hebben? Want dan hoef je die lift niet. Dat ja. overkwam hem, die gedachte. En ook, um, nou ja, dat we, ja, bijvoorbeeld voor, voor uh, close-ups. Sommige kleipoppetjes zijn gewoon beter gelukt dan anderen dat we dan een soort selectie gingen houden. Nou ja, dat gewoon een screentest zeg ja. maar, van, van de potjes. Wat ze dout deden, mensen die nog en konden je, werken, die sterk genoeg waren. Precies, en, en, en dan weet je van, oh ja, die selecties werden gehouden... dan ga je zelf ineens ook een selectie doen. Dan denk je, oh, deze wel, die is goed, die helemaal niet. En dan, dan, dan ja, dat, dat plak je dan op elkaar. Van, het is natuurlijk een screentest, ja. jij wordt uitgekozen, jij niet. Maar dan denk je, ja, in dat geval ging het dan over van... nou, jij kan nog werken in de fabrieken en jij niet. En dat komt dan heel dichtbij... Ja. Zeg maar. Wat ik had toen ja. ik naar die poppetjes kijk. Want het, ik moet erbij zeggen, ik heb de voorstelling niet van nabij meegemaakt. Maar uh, ik heb het gezien op YouTube. Ja. Omdat dat het gewoon niet anders kon. Nee. Ja. Um, en dan, dan zit je er natuurlijk wat afstandelijker naar te kijken. Maar ik werd toch heel, geraakt, heel erg geraakt. Weer. Dat is bij mij altijd... Uh, als je kleinere poppetjes ziet, dus kinderen. Dus er zijn eigenlijk hele abstracte dingen... waardoor je geraakt kunt worden. En ik kan ja. me voorstellen, als je daar zit... en je, en je wordt helemaal... Uh, ja, ingebouwd in, in ja. door wat daar gebeurt. En al die muziek komt over je heen. En dat is hard. En al die poppetjes. En je, je ziet jullie daar bezig. Dat het op een hele aparte manier gaat werken. En gaat ja. leven. Ja. Nee, dat, dat is ook heel erg heftig. Ik heb zelf uh, acht maanden geleden een uh, dochtertje gekregen. Mijn eerste. En uh, ik, uh, ik heb dan dat ik uh, de camera vasthoud. We hebben een scène. En dan komt de trein binnen. En dan halen we allemaal poppetjes uit de trein. En die hebben dan nog gewone kleren van buiten aan. En dan zit er ook een, uh, een vrouwtje, een vrouw bij die een baby op de arm heeft. En sinds ik dus ja, zelf een kind heb, dan vind ik dat dus weer heel erg moeilijk. Om, om, te, om te spelen ook. Om, uh, en dan word ik zelf eigenlijk daar ook weer door geraakt. Dan denk ik, oh, dat, ja, er staat gewoon een vrouw met een baby. En ze hebben gewoon die vrouw met die baby de gaskamer ingedaan. En dat, ja, daar word ik gewoon misselijk van. Ja, terwijl je nou, dat, ja, het, die voorstelling aan het ja, spelen bent. Ja, dat doet me wel echt pijn. Ja. ja daarom Wil ik hem ook niet zo heel vaak spelen? <laughs> daarom spelen we hem ook niet zo heel vaak, omdat het wel heeft. Ja, omdat nou, het, is, het is gewoon Ja, het is gebeurd, dus we willen dat wel en dat en, en het blijft je ook raken. Dat moet ook natuurlijk, ja, iedere keer weer, ja, toch wel. En ik zeker, ik, ik, sinds... ja, het wordt niet minder. Nee, Paulien Kalker is de gast tot kwartvereen in Casa Luna. Um van theatergroep Hotel Modern. Daar gaan we ze ook nog even over hebben natuurlijk. En, en ook uitgebreider over wat die voorstelling nou met je gedaan heeft... en hoe jullie dit allemaal ja, ja. Gedaan, eh, opgebouwd hebben. Um, ik, ik zeg even dat wij een site hebben, radio 1nl waar u dit gesprek, uh, als u wilt, tot morgen alweer kunt terugluisteren. Uh, u kunt zich er ook aanmelden via die site... in ieder geval voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En dan is er ook nog een Facebook-site. En dan komt, ik weet niet of die er al op staat... maar anders komt de foto van Pauline daarop te staan... die hier bij onze beroemde 1 gemaakt is... <lacht> Um, Pauline, even misschien toch wel goed ja. om nog iets meer over, over Hotel Modern uh, ja. te hebben. te spreken. Um, want, want jullie maken een vorm van theater waarvan ik nog nooit gehoord had. waar ik nog nooit iets van gezien heb. Nee. Uh, heel bijzonder dus. Opgericht in 97? Ja, of 98, dat weten we zelf niet meer zo goed. Oh, op de site <laughs> hebben jullie 97. Oké, okay, nou dat zal dat het wel zijn. Daar gaan we dus maar vanuit. Dat was het allereerste wat we deden, ja. Um, wat, ja. Leg even uit hoe, hoe jullie te werk gaan. Um... Nou, we, ja, we bestaan dus sowieso uit uh, een beeldkunstenaar kunstenaar en, en, en twee uh, toneelspeelsters. En we werken heel erg vaak samen met uh, componist Arthur Sauer en, en Ruud van der Pluim. Uh, met die twee componisten en uh, muzikanten. En ja, wat we doen is dat we um, ja, sowieso... Waar we het bekendst van zijn is dat we... dat noemen we live animatiefilm. Hebben we niet helemaal zelf bedacht... maar wel heel erg uitgewerkt op onze eigen manier. En dat is dat we maquettes op het toneel hebben. En die, in, met die, in die maquettes spelen we met... Uh, met poppen. Of ja, aan, aan stokken en aan touwtjes. Soms. Ja, en, en soms dan, uh, we hebben bijvoorbeeld een voorstelling over de Eerste Wereldoorlog en dan heb je twee benen en dan zie je steeds twee benen van een soldaat en dat zijn gewoon Barbie-benen of dan de mannelijke vorm van de bow heette. Die. Jim? Ja, Jim. Jim. Nee, nee, of <laughs> Ken, Ken heet hij. Nee, maar het was niet Ken, want het zijn soldaten. Nou. Oh, <laughs> maar in ieder geval die, die benen houden we dan in onze handen vast en dan lopen we zeg maar met die benen dus het zijn niet altijd zulke poppetjes van acht centimeter ook wel eens uh, groter. Maar in ieder geval, uh, in die maquette ja, laten we dus leven zien. En uh, die filmen we op. En het staat dus op toneel. Dus we hebben camera's op toneel. En eigenlijk een soort uh, filmset. Van ja, een, uh, en ook vingercamera's, toch? Ja, van die hele kleine camera's. Van die ja. bewakingscamera's. En, uh, maar we hebben eigenlijk verschillende camera's. Dus Je hebt film uh, van die bewakingscamera's, die geven van dat mooie, gruizige, soort wit beeld. En we hebben ook hele mooie kleurencamera's. En die, daar kan je dan weer landschappen heel mooi mee, mee filmen. En we hebben dus ook een schakel. Uh, uh, Kast een editor en, uh, erbij. Een editor, ja, maar dat doen we dus zelf ook op toneel. En uh, we hebben dus uh, de ge geluidsman uh, die dan dus de foliegeluiden, de filmgeluiden, dan ook live staat te maken. Dus ja. het, het publiek ziet zeg maar een, uh, een film, want er is een groot scherm ook, of een ja. bioscoopscherm. En daar wordt wat die camera's filmen op geprojecteerd. Dus ze kijken naar uh, jullie die daar in actie zijn, maar ja. ook naar dat grote scherm waar ja. je de details uh, beter te zien ja, krijgt. Ja, dus eigenlijk uh, je ziet een film en de making-of van die film precies tegelijkertijd. Ja. Zo zeggen we dat dan. En, en, en euh, nou ja, dan hebben we het nu dus over de voorstelling Kamp... die jullie de komende dagen ja. in Polen gaan spelen. Maandag, dinsdag, ja, en bij woedag. Kamp hebben we dus het hele podium staat dan een maquette, die maquette. Dus het, het publiek ziet dan dus euh, alsof ze op een berg zitten in het dal... Euh, als dat, dat concentratie kan beleggen. En, en met alle huisjes en, en, en het prikkeldraad en uh, de trein en zo. En wij lopen dan door die maquette heen. Drie, drie spelers met camera's in onderhand als een soort uh, en we bewegen ook die poppen uh, ja als een soort manipulators en en filmers en ja, sommige mensen associëren ons juist ook weer met SS-ers en we wisselen dan een beetje. Ah oh ja, waarom dat dan? Doen. Nou, omdat wij natuurlijk het laten gebeuren. Dus wij zijn die drie spelers die, uh, ja, we laten ja, ja, uh, gevangenen hangen we op. Ja, dat, dat doe ik met mijn handen. Dan ja. Hang ik dat poppetje op aan de galg. Er, zeg maar. er wordt een gevangene doodgeslagen. Ja, dat doe ik ook. <laughs> dat is ook mijn rol. <laughs> ja. ja, nee, dus, dus wij, wij doen het. Ja. Maar soms houden we ook natuurlijk ook weer de, de slachtoffers of de gevangenen vast. En dan. dan ja, We, we, we, we spullen... Jullie zijn iedereen. We zijn iedereen. Nou, je vertelde net dat uh, jouw opa de aanleiding was. Uh, die is omgekomen in Auschwitz. En, uh, en, en je wilde als het ware beleven of meemaken of voelen of uh, ontdekken hoe, hoe zijn periode daar geweest is. In zijn tijd. Ja, ja, als symbolisch bij hem zijn. Zo. Dat klinkt een beetje. Heb je dat gevoel ook gehad dat het gelukt is, dat je bij hem was? Nee, dat vond ik ook heel erg. Nee, toch niet. Nee. Waarom is dat mislukt, denk je? Ja, omdat hij dood is. Ja. Maar dat wist je al. Ja, maar toch naïef dan dat ik toch dacht van, ik wil bij hem zijn en ja, bij hem zijn in gedachten, maar um, nee. Toen dacht ik, nou, het is niet gelukt. <laughs> hij zal het nooit weten. Hij weet niet eens dat ik besta. Dat weet je nooit helemaal zeker. Nou, hij, hij was dat weet ik dan ook. Dat hij ook heel erg bang was dat, uh, dat, dat hij uh, zijn kinderen had verraden. Maar dat, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar dat hij ook echt heel erg zich zorgen maakte over zijn kinderen. Dus ik, hij weet niet eens dat zijn eigen kinderen het hebben overleefd. Het hmm. staan dat hij kleinkinderen heeft. Heb je oma gekend? Ja, die heeft wel overleefd. Die, ja, het is op een fantastische manier ontsnapt. Ja? Ja. Maar <laughs> die heeft niet in het kamp gezeten, toch? Nee, maar in de gevangenis in Amsterdam. En... Uh, maar toen, die was, ik geloof in 1944 of zo, toen gingen er niet zoveel treinen meer. <laughs> dus die is toen, ja, die zou dan met een vrachtwagen vervoerd worden naar Westerbork. En die vrachtwagen is, uh, is um, uh, ge, beschoten. En toen is ze uit die vrachtwagen geklommen. En toen uh, is ze gaan liften. En toen, is, toen stopte er een, een SS'er. En toen dacht ze, oh nee, nu word ik gepakt. Maar ze kon uh, heel goed Duits, want haar, haar moeder uh, was Duits. Een Duitse jodin. En toen uh, is ze ja, heel erg gaan bluffen. Van, ja, ik moet naar Zutphen. En dan, oh nou, uh, stap Rij maar mee. in. Ja. En uh, toen is, is ze gewoon afgezet ergens. En ze, van, uh, ja, hier is het. Nou, uh, nou gered. gered. Ja, dus Heb... die is ontsnapt. Hoe was je band met haar? Ja, heel goed. Dat was mijn lievelingsoma ja? Ja. Maar heeft zij, heeft zij uh, nooit over opa gesproken? Nou, ik was tien toen, uh, toen, zij... To, toen zij doodging. En jouw vader? Ja, die had er wel veel over. Die hield heel erg veel van hem. Ja, of veel over. Hij was, weet uh, je nou weet ik niet eens hoe oud hij was toen hij hem voor het laatst zag. Geloof ik, elf of zo. Ja. Maar, um, ja, we hadden zo'n foto van, van zijn vader. Die stond altijd op zijn bureau. En mijn vader werkte heel veel thuis als wiskundige. Leeft je vader nog? Nee, helaas niet. Dus die heeft de voorstelling niet gezien? Jawel. Wel? Ja, want we hebben in 2005 gemaakt. Toen leefde hij nog. Ja. ja. Vond hij ervan? Hij moest huilen. Ja. Ja. Maar, um, ja, ik heb wel veel ook gevraagd over hoe hij was en zo. En, en mijn vader had ook wel veel verha ja, verhalen over hoe fantastisch die was. Ja. Zijn vader. Ja. ja was een, en, maar ook wel... Dat, dat er mensen. Ik werd laatst nog gebeld door een, um, een zoon van een, uh, een Joodse vrouw die op zoek was naar familie van dokter Kalker. En dat was hij dus. Ja. Want, want, want die had, hij had haar. Uh, zij, zij was ook tijdens de oorlog ook een jaar bij hun in huis gewoond. En, en toen zei ze: Ja, hij was de enige die mij begreep. Het was een hele. wat ik dan hoor. En, en dat heeft mij dus ook wel eens gehad: dat er echt patiënten van hem. Tegen haar zeiden hoe geweldig hij was. Hmm. Dat hij uh, dus een hele meelevende man. Ik weet ook dat hij therapie gaf en zo. En, ja, heel erg begaan was met andere mensen. Heel, uh, ja, dus ja hele warme man. En je, en je wilde als het ware uh, zijn nabijheid voelen door die voorstelling te maken? <lacht> nou, niet zijn nabijheid. Nou, nee. Ja, misschien ook weer wel. <lacht> ja, dat klinkt, de nabijheid voelen ik niet zo. Uh, Alsof het een geest is of zo, maar um, ik, denk, ja, ik denk dat ik hem wilde troosten of zo. Dat er dan iemand bij hem was op het moment dat hij doodging, maar dat, dat, is, dat weet ik niet. Dat is ook wel heel erg geïnterpreteerd en zo. Um, maar wel zoiets van nou dan, ja, dat moet toch gezien worden wat er met hem is gebeurd. Dat moet toch iemand zien? Want ze zijn allemaal maar zo doodgegaan daar en in ovens gestopt en. Ze hebben helemaal nooit een begrafenis gehad. Of, en, en hun geliefden waren er niet bij. Ik was erbij toen mijn vader doodging. En ik en mijn zus en, en mijn moeder ook. En ik denk dat mijn vader dat wel heeft gevoeld. En hij was er, helemaal, hij wist niet eens of zijn kinderen nog leefden toen hij doodging. Ja. Ja. Dus ik, ik denk dat ik dat ik dat een of andere manier goed wilde maken. En, nou ja, maar dat is dus niet echt gelukt. En, en wat is wel gelukt, vind je? Nou ja, we hebben een voorstelling gemaakt waarvan veel mensen zeggen. Dat, die, um, dat het um, op een, een nieuw beeld weer geeft van, uh, van wat er gebeurd is daar. Omdat de foto's zijn inmiddels heel bekend bij mensen. En ze ja, zeggen van, nou, dat, dat doen we dan niet meer zoveel. Of die foto's, of je kan ze juist niet aanzien. En doordat wij het dan weer met, met poppetjes doen... dat mensen er op een nieuwe manier naar kunnen kijken. En wat we ook doen is... Wat je met maquettes kan doen is een, een, een, een, hoeveelheid, een, een idee geven van de schaal. Dat is eigenlijk waar maquettes voor bedacht zijn. Dat je een schaal kan aangeven. En je kan dan iets, iets laten zien van de grootschaligheid van de moord. Um, dus daar, daar, dat is wat we wel hebben gehoord van mensen. Dat ze dat echt een toevoeging vinden aan, aan documentaires en, en boeken en films daarover. Ja. Dat het letterlijk een, een beeld geeft van de schaal. En dat ja, mensen erdoor geraakt worden. En we hebben ook overlevenden gehad. Daar hebben we sowieso contact mee gezocht toen we dat aan het maken waren. Ook, ook als research? Als research, maar ook als soort toestemming wilde ik wel vragen. Van wat vinden jullie daarvan nou dat wij dat doen? Kan je dit en, maken? Ja, en, zij, en, en de overlevenden die wij hebben gesproken... die waren heel erg positief. Heel erg positief, zelfs. En, en, en waarom waren zij zo ook weer om diezelfde reden? Nee, maar dat het überhaupt... Um... Aandacht aan werd besteed door, ja, natuurlijk voor hun veel jongere generatie. Mm -hmm. dat het, het, het gevoel van erkenning of zo. Van ja, het is gebeurd en jullie willen je daar, daarin gaan, zeg maar. En ja, heel veel, geloof ik toen, net na de oorlog, geloof ik niet dat heel veel uh, kampslachtoffers hun verhaal kwijt konden. Want dat, dat is wat ik daar dan weer van hoorde. Dat uh, ja, mensen daar niet echt voor open stonden toen. Ja. Dus dat zij het sowieso heel fijn vonden dat er jonge mensen waren die. die uh, ja, die zich daarin verdiepte en er iets mee deden. Maar ook gewoon het zien van dat kamp. Deed ze op de een of andere manier ook wel goed. Gek ja. genoeg. En, en je kon het ook horen. Jullie hebben ook geluiden opgenomen daarin ja. Misschien even goed om daar uh, even uh, een aantal seconden van te beluisteren. Wat hoorden we nou? Dat is het geluid wat, uh, wat je hoort als je kijkt naar de scène van de ovens. Waarin de, de, de lijken de ovens in worden geschoven op speciaal daarvoor ontworpen karretjes. Sowieso, die ovens zijn. Uh, dat is dan ook een heel verhaal. Want we hebben namelijk. De, in Duitsland speelden we die voorstelling. En toen. Um, Oh nee, die man die kwam geloof ik naar Arnhem. Nou, dat was <laughs> <Duitser>. <laughs> en hem het in ieder geval een Duitser. Dat ja, er... <laughs> die ook in maar dat bleek dus de neef te zijn van uh, de directeur van de fabriek die die ovens maakte. En die, uh, ja, to top heet die. En die, uh, dat vond ik zelf best wel heftig om die ineens uh, te ontmoeten. Ja. Maar die man, uh, maar goed, het Maar hoort die, dus die geluiden zijn. hadden jullie daar opgenomen? Ja, ja. ja dus dat zijn de, de geluiden van de karretjes. Dus dat gepiep natuurlijk, dat, die, die klank eromheen niet. Dat heeft de componist. Ruud van de pluim eronder ge gezet. Ja. Maar dat, dat... Dat is het geluid van, van zo'n... Ja, zijn speciale karretjes... Met een soort duwding. En, ja, goed, ik weet niet of ze toen zo piept. Het is natuurlijk inmiddels... Uh, nou, waarschijnlijk uderen. wel. Ja. En, en daar lagen de lijken op en die werden de oven in ja. geschoven. Ja, ja, ja er zijn een hele rij uh, ovens. En er een hele rij karretjes. Echt industrieel, uh, industrieel cremeren. En, en zo hebben jullie daar met een microfoon... Ja, stiekem. Rond, ja, stiekem. Ja, mag geloof ik niet. Mag niet. Nee. Maar zo hebben jullie al gelu allerlei geluiden opgenomen. Ja, ja, maar uiteindelijk wat in de voorstelling zit, want jij ja, maakt niet zoveel geluid. Maar we hebben bijvoorbeeld zwaluwen, ook vogels, die daar Ter plek opgenomen. Ja. En, en, en deze geluiden van die, van die piepende luikenkarretjes. Ja. ja. Want hoe heb je je verder voorbereid? Hoe ga je nou verder te werk als je zo'n voorstelling wilt maken? Um, nou, documentaires kijken. Um, we zijn daarheen gegaan. Uh, boeken lezen, uh, Primo Levi uh, veel gelezen. Ja, en, oh, en dus met de overlevenden praten. Ja. Dus met de overlevenden van Auschwitz gepraat. En met, uh, met die familieleden van mij die in andere kampen, een tante en een oom uh, gepraat. Ja. En weet je dan op een gegeven moment: zo moet het worden? Dit is het verhaal of dit nee, is het geval? Nee, nooit eigenlijk. Met geen enkele voorstelling, maar ook niet met andere voorstellingen. Hoe ontstaat dat dan? Want eigenlijk een verhaal. Het is niet zo dat je iemand volgt of zo. Nee. He? Zegt dat het is niet dat je opa. Nee, Toms, ik heb niet nee want gevoel... ik wist ook ja. niet wat hij natuurlijk deed. Ja, wc's schoonmaken, maken, maar dat voel je niet een uur mee. Maar heb je nou een poppetje dat opa was? Nee. Nee, nee, maar, maar, dat... nee maar ook wel expres niet, omdat ik het ook wel echt niet wist. Ja, ik had een vaag idee van ook okay, in deze barak. Maar... Ja. Maar ik had trouwens ook wel een andere keer uh, een interview met mijn vader uh, op, op, met, met poppetjes en, en, en dingen. Verbeeld. Dus dan hoor je mijn vader vertellen. En dan, dan zie je wel mijn opa wc schoonmaken. Maar dat is een andere voorstelling. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Maar, maar hoe ontstaat het dan? Zo voorstelling? Ja, het verhaal. Um, op, ja. Nou ja, dat je eigenlijk... Het uh... is eigenlijk geen verhaal. Wat is het eigenlijk? Wat... Het, het is een, een, een beeld van een, een dag en een nacht in, in Auschwitz-Bierkanaal. Dus wat daar gebeurde. Dus het is de moordmachine in werking. Maar, maar het heeft een kop en een staart en een tussenstuk. En, en... Ja, er zit wel een soort compositie. Dat is heel moeilijk om te vinden. Want soms dan, dan, dan is het een soort truc met de voorstelling van je begint uh, licht en je maakt het steeds zwaarder. En op een gegeven moment, uh, drie kwart, is het op zijn ergst. <laughs> of op vier, vijfde, weet ik wel precies waar. Is het op zijn ergst. Maar ja, dit was meteen al heel erg. Dus dat, dat is dan een uh, compositorische. Ja, uh, uh, yeah, het, uh, het is meteen al heel erg drama. Dus, dus toen dacht ik: oké, okay, dan moet het ook maar meteen drama zijn. Dus dan laten we maar ja, na na vijf minuten, als mensen een beetje gewend zijn... voor ze maar meteen een trein binnenkomen. En, uh, nou ja, een gaskamer en doen, zeg maar. Um, ja, gewoon overlezen en denken, nou, dit moet er in ieder geval in. En, en er zijn ook dingen die er dan niet... Bijvoorbeeld uh, de onderzoeken van dokter Mengelen... Ja. Die, die, die zitten er niet in, omdat we dat ook niet konden verbeelden... met onze um, middelen. Dus het is ook kijken van, nou, uh, wat... Wat kunnen we vertellen? Die hebben bijvoorbeeld onderzoek met tweelingen gedaan, uh, allerlei afschuwelijke onderzoeken natuurlijk. Ja, die enge medische onderzoeken. Um, maar dus gisteren ja, op de belangrijkste dingen. Nou ja, in ieder geval natuurlijk te werken wat in de gaskamer was. Maar het was ook dat we dachten: het moet deze plek zijn, dus bijvoorbeeld de fabriek, want het was ook eigenlijk ook een slavenkamp. Ik geloof zelfs in eerste instantie een, ja, een, een, slaven, kamp, een slavenkamp. Een, een, een ja. Fabrieken. ja, dus er zaten heel veel fabrieken omheen. Maar omdat we ervoor hadden gekozen, we maken die maquette... en het publiek kijkt naar, dat, die, naar die plek... konden we niet een andere plek ook laten zien. Ja. Dus, dus het was ook van, nee, we kunnen dus niet naar een fabriek. Want, we, want, we, want het concept is, nee, je bekijkt deze plek. Ja, maar, um, maar er gebeuren wel ja. Er is op een gegeven moment een, een, een figuur die tegen het hek... Uh, ja, zelfmoord pleegt. De, ja, die, die, die ja. geëlektrucht geëlektrocuteerd wordt ja. door tegen het prikkeldraad... de ja. elektrische prikkeldraad ja. aan te springen. Ja. Yes. Uh, wordt iemand doodgeslagen. Uh, uh, mensen worden aan de galg gehangen. Is dat heel willekeurig? Dan m, zo ja, is het, nou, is op een manier ook weer wel willekeurig. Ja. Nou, we hadden wel de memoires van uh, een van die overlevenden... die we hadden gesproken gelezen. En die was dus uh, gedwongen om naar uh, executies te kijken... heel regelmatig die we dan met de galg gingen... En, en het was wel zo dat we de, de moordmachine wilden portreteren. Ja. Dus echt de, de, de machinatie ervan en de organisatie ervan. En de dus niet massaliteit. De, ja, en, en niet de psychologische dingen. Want dat, ja, dat, daar is denk ik literatuur beter voor. Of, uh, en ook niet de ooggetuigen verslagen. Want daar zijn documentaires weer beter voor. Dus ja. met, met ons medium konden we dus het beste die, die stad als uh, personage... eigenlijk laten zien als, als monster of als machine. Dus we konden, we, we konden de, de stad... Uh, Auschwitz of de moordstad konden we laten zien. Ja. Dus dat is dan wat je gaat doen. Van oké, okay, wat, wat, wat gebeurde hier? Dus het is gewoon kijken ja, wat, wat gebeurde daar en wat, uh, wat, wat kunnen we verbeelden en wat zijn de belangrijkste dingen om te verbeelden? En ja, dat vonden we toch wel. Uh, nou ja, er wordt gewerkt, uh, er wordt gemoord, ja, er wordt, en wordt heel gegeten, geveegd, en er wordt geslagen. Ja. ja, dat zijn dan scènes die erin zitten. Ja, want dat is trouwens ook een heel ingrijpende scène. De, die mensen die met die uit de pan likken. of die die krijgen ja. dan uh, een ja. bordje soep ja. of wat het maar is. Ja. En dat zo'n man dan uh, helemaal in zo'n pan duikt en maar blijft ja. likken. Ja, dat vertelde mijn oom. Ja, dat iemand die honger uh, had en dan maar door bleef likken. Ja, ja. En ook een Terwijl er niks te likken meer. Viel. Nee, ja. Ja. Ja. Nou, nou is het, er wordt niet in gesproken. Nee. Dat, het voordeel daarvan is dat je het overal kunt spelen. En dat hebben jullie ook gedaan in veel landen. Ja. Nou, we spelen andere voorstellingen ook wel. hoor. We spelen ook in andere talen. Maar ja, ja. ja? Je, oh, dat kan ja. Maar in ieder geval deze... deze is <laughs> nee, in, deze honderd in, taal, inderdaad. En op verschillende ja. plekken in de wereld geweest. Ook dat, ja. uh, noem eens wat landen. Um, nou, Japan. <laughs> vond ik wel bijzonder. En uh, Amerika, in New York uh, hebben we gespeeld. Spanje. Budapest hebben gespeeld, ja, in Spanje hebben we gespeeld. En hoe reageren mensen? Reageren mensen anders in verschillende landen? Ja, ja wat, wat, wat wel uitmaakt is dat je merkt van hoeveel mensen ervan weten. Of ze, of ze bijvoorbeeld uh, nou ja, in New York, in Vancouver, er zijn grote, uh, Budapest gemeen. ook, ja. grote Joodse gemeenschappen, en dan komen daar uh, familieleden van kijken, en dan is het uh, ja, heel uh, emotioneel geladen en... Uh, dat, ja, dat vind ik ook heel bijzonder om daar mee te maken. En in Spanje bijvoorbeeld merk je van ja, daar leeft het onderwerp. Eigenlijk helemaal niet zo. En dan reageren mensen wat meer op de techniek. En dan zeggen oh gaaf al die camera's Ja, dat is echt waar. Geen idee waar het over ging. Nee, precies. Dus dan merk je, van, nou, je, je hebt wel, je, je moet wel weten wat er... Die voorstelling spreekt niet, niet voor zichzelf. Want het is zonder tekst. Dus ja, om, echt, om hem echt helemaal te vatten... is het wel goed dat je achtergrondinformatie hebt. Maar die mensen hebt. wisten toch waar ze heen gingen, Ja, maar ze... Ja, maar het, ik denk niet dat zij documentaires hadden gezien of er iets over hadden. wel heel vaak, misschien een keer met geschiedenis gehad. maar ja. er niet zoveel van weten. Dus dan kwam het ook minder emotioneel aan, merkte ik. Ja, ja maar dat is dus in, in Budapest en in New York. Anders en, en, en Frankrijk, maar ook bijvoorbeeld Finland. waar. Uh, ja, was. Ik weet eigenlijk niet of daar een grote Joodse gemeenschap. had niet de indruk dat die toen er heel erg was. Maar mensen waren wel heel erg geraakt. En in Ierland ook. Mensen, over het algemeen zijn mensen eigenlijk overal wel. Onder de indruk, ja, ook niet allemaal natuurlijk, maar uh, over het algemeen wel. En alleen vond ik Spanje wel een uitschieter, dat ik dacht, nee, hey, daar, daar, dus <laughs> daar hebben ze daar, zich op de techniek dus een, gestort. Ja, ja. En en hoe, hoe gaat het dan? Want zo'n voorstelling duurt ongeveer 40 veertig. In deze Duitsland voort... trouwens kreeg je heel erg wel discussie, maar dat uh, van mag je dit wel doen met poppetjes? En toen hadden we zo'n gesprek en mensen van, nee, hey, is kitsch en dat uh, mag niet. En... Is kitsch? Ja, ik vond het kitsch. Ja. In Duitsland. Ja. Maar niet allemaal er was ook één jongen van 23 die het kiets vond, maar dat die komt toch wel hard aan. altijd. Heel veel mensen vonden het ook heel erg goed en mooi. Wat, maar hij ja, was komt wel het in iemand dit... die het kiets vond, ja. En dat Om... snap ik eigenlijk ook wel. Dan? Ja, ik had later ook wel ineens dat ik dacht: hé, hey, hey, dan maken we het eigenlijk best wel mooi of zo. Of, of mooi, je gaat ook esthetisch, uh, maakt esthetische keuzes van mooi licht. En. Um, nou, dat is, dat is toch een beetje gek. Als je denkt van, oh ja, mooi, lekker. Maar, of of je, je zoekt naar een bepaald soort licht... waar dan het dan op zijn heftigst uitziet. Ja. En dan ben je dus ook bezig met, ja, met schilderen. Met drama. Ja. Maar het woord kiets is in mij absoluut niet opgekomen. Nee, ik ben het ook helemaal niet mee eens. En... en, um, en... Nee, maar in ja, die, de krant die... stond dat we een taboe hadden doorgebroken, hoor. Het is niet dat heel Duitsland ons kitsch vindt, maar... maar die recensies <laughs> die ik gelezen heb, waren allemaal positief, hè? Ja, het, is, het, is, het is wordt positief ontvangen. Ontva bijna, bijna overal. Ja. Ja. Maar, en als de, want het ja. is 40 minuten, jullie zijn dan bezig maar jullie lopen daar doorheen. En als ik het goed begrepen heb, maar dat was voor op YouTube dus een beetje lastig te bekijken... dan, dan zien mensen jullie op, op een ja. gegeven moment ook niet meer lopen daar. Je, Ofwel? Ja, ze zien het wel, letterlijk wel. Ja. Maar ik bedoel, je bent... nee, ze kijken vaak ook heel erg naar het scherm... Maar, ook ja. naar, nou, maar, dan, maar in ja. ieder geval, dat leidt niet meer af dat nee. daar drie personen doen. Nee, heilen. het leidt sowieso niet af. Het, omdat wij ook met hoe we het doen, ook een, bepaalde, een bepaald gevoel overbrengen. En als die 40 minuten voorbij zijn. Nou ja, het is eigenlijk 50. Op, oh. op, op, op YouTube want het is het een beetje ingekort wat jij hebt gezien. Het is, oh. Normaal is volgens mij wel een uur. Maar wat? Het is een uur. Dan kan ik me voorstellen dat het afgelopen is... en dat daar een hele bijzondere sfeer hangt ja, in zo'n ruimte. Ja, een beetje een begrafenissfeer. Wat ik ook niet altijd fijn vind, moet ik zeggen. Zeker als je het zo vaak doet. Nee, eigenlijk zo'n begrafenis. Het ja, is iedereen heel erg gechoqueerd, vaak. Dan komen ze dichtbij kijken... en dan willen ze altijd weten waar de poppetjes van gemaakt zijn. <lacht> en de poppetjes van dichtbij zien en zo. Maar ja, en ook wel gehad nou ja, dat dan verhalen loskomen. van uh, wat, wat ik dan wel weer... Zoals in Boedapest zit één, is een heel macaber verhaal weer. En, maar dat zit dan een beeld in. van Op een gegeven moment was het zo, toen waren er, konden, konden de ovens toch even de capaciteit niet aan. Dus hadden ze ook een heel veld met lijken en wat ze dan verbranden. Maar dat verbrandde allemaal niet zo goed. Dus nou ja, naargeestig. Maar de een, die houdt wel eens dat mensen gaskamers overleefden. Dat hadden we wel gelezen. Ja, één keer stond er iemand op daar. Ja, in de voorstelling. Ja, ja, ja. En, en, uh, dat, we hadden gelezen dat dat wel eens voorkwam. Dus nou, dat zit er dan in. en zie je tussen de doden zie je iemand nog een beetje. Ja, dat wist ik niet. Ik ja, dat... vond die vreselijke verhalen, maar dan zie je dus iemand een beetje kreperen. zeg maar. Ja. En, en toen na de voorstelling kwam iemand naar mij toe in Budapest. Van ja, dat, dat was mijn oma. Want ja, die, was dus, uh, die werd gewoon wakker tussen de lijken. En uh, het was toevallig net uh, zeg maar een, twee dagen voordat de Russen kwamen en het de kamp bevrijden. En, en die is toen gewoon uh, gered. Maar, dat vond ik zo heftig, want ik speel, zelf, heb je dus in ik speel zelf dat poppetje. Maar dat, dus zo zie je ook maar dat zelfs, ja, of zelfs ik, dat doet iedereen. Je zet toch een knop om van... Ergens wil je het toch steeds niet geloven dat het echt is gebeurd. Je wil het toch niet geloven. En zelfs ik dus, die dan helemaal zo'n project gaat doen, helemaal erin... De, het is eigenlijk helemaal niet waar. Ik, ik wil toch, toch ook helemaal niet geloven. En ik speel dan zo'n poppetje. Wat dan te, en dan zegt iemand van, ja, dat was mijn oom. En ik, oh, jeetje, het is dus gewoon echt gebeurd. Iemand is echt wakker geworden tussen de, ja, tussen de, de, de doden. Ja. En heeft het overleefd. En heeft het overleefd. En uh, de kleinzoon staat er, gelukkig. Maar ja, het is de, de, uh, dus na, na de voorstelling komen er dan soms wel dat soort verhalen uh, ja, los. Hm. Zo en, en hoe leeg ben je zelf eigenlijk na zo'n voorstelling? Of? Nou, ik heb altijd van tevoren eigenlijk... en dat hebben de anderen ook vaak. We hebben nooit zoveel ruzie als met die voorstelling. Het is, altijd, het is nooit heel erg vrolijk of zo... als we die voorstelling ik gaan doen. ruzie? Nou, ja, we hebben echt... Uh, we hebben uh, Ja, een beetje zo... Um, nou, niet echt ruzie, maar dat niemand, ja, iedereen voelt zich een beetje onheimisch... zeg maar als we dat gaan spelen. En, en ik heb heel vaak ook net een beetje ziek... als we dat gaan doen en dus zo. Ja, het is niet... Uh, dus dat worden drie heerlijke dagen daar in Polen. Ja, ik verheug me daar ook half en half <laughs> niet echt op. Nee, echt, want, Nou ook wel, maar. Um... Want het is voor 500. Uh, nee, 1000 Duizend, België. Ja, twee, twee keer, keer 500. 500 jongeren. Ja, niet alleen Belgisch, maar. Het leek ook me zo omslachtig andere... om voor België in Polen te gaan spelen. Maar... Ja, het is een heel project. Dat, dat ze, de, de Belgische premier gaat er ook heen en zo. Ze, het is echt. Uh... Ik ook bij jullie kijken. Nee, niet bij ons. Daar heeft hij geen tijd voor. Maar wel, er zijn ook allemaal hun denkingen omheen. En die, die jongeren gaan uh, Auschwitz en Bierkanaal bezoeken met een gids en ook allerlei ceremonies doen bij het Auschwitz-monument en daar, daar komt dan de, hun, hun premier ook heen om uh, en dan uh, als onderdeel is voor die voor de jongeren zijn van 16 tot 18 is dan uh, een van de onderdelen die ze onze voorstelling zien. Ja. ja. Maar je ziet ook een beetje tegenop. Ja. Ja. Maar, ja. Omdat het onheimisch is, omdat jullie een beetje ruzie krijgen van tevoren. Nee, dat, dat niet. Onder... Maar gewoon wat je dan. Uh, nou, ik zag, ja, ik zat een paar manier ook weer tegen dit gesprek op. En tegelijkertijd wil ik het ook heel graag voeren. Dat is toch dubbel. Ja. Waar zie je dan tegenop? Ja, tegen het gevoel. Ik kan, ik, wat dat, is dat gevoel nu dan? Ja, de, gewoon walging. Dat je weer over dat kamp moet gaan praten. Dat, dat het is gebeurd. Dat, dat, dat is toch walgelijk. om je dat iedere keer weer voor te stellen. En dat heb je nu ook. Ja, eigenlijk wel, ja. ja niet ook e van het gesprek wou, maar wel van dat kamp. Als ik dan dingen weer vertel, denk ik, oh, het is toch wel geluk. Ja. En dat wordt niet minder. Dat blijft. Het, eigenlijk sinds uh, had het net over, sinds, sinds ik een kind heb, wordt het weer erger. Ja. Want het is niet de eerste voorstelling die jullie over narigheid hebben gemaakt nee. ook. <laughs> de Eerste Wereldoorlog. <laughs> ja. <laughs> en en uh, jullie hebben de, de vliegtuigen in het World, World Traject. Uh, ja, daar was jij niet bij. Nee hoor, dat is zijn idee geweest, zijn filmpje. Ja. Waar... Maar waarom. waarom... Die narigheid. Want, er is ook eentje met garnalen, die is vrolijker. Die is vrolijker, ja, precies. Waarom die narigheid? Ja, het is een soort virus of zo... waar je dan door besmet bent, denk ik. Ja. Het narigheidsvirus. <laughs> ja, zoiets. Hm. Ik ga even vertellen wat we straks gaan doen, want het, we, we zijn al bijna klaar. Ja. Je denkt, wanneer gaat die muziek nou komen? Maar die komt niet meer. Komt niet. Geen, geen tijd voor. Uh, ja, twee uur praat ik met luisteraars. Uh, twee, over één begint dat. En uh, dan, dan ja, op ja, 4 mei. Of, uh, eigenlijk is het nu net 5 mei. Ja. Maar we gaan het hebben over herdenken. En de vraag is, aan wie heeft u met name gedacht... tijdens die twee minuten stilte vanavond? Oh ja. Dat is de vraag. Het is veel gedoe geweest hè? over wie mag je nou wel herdenken en niet. Maar iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf bepalen. Dus ik ben heel benieuwd aan mensen zelf gedacht hebben. Nee. Tijdens die twee minuten. Als u wilt bellen kan dat nu al 0800-1121. 0800 1121. Uh, 0800, Als u wilt um, mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl en twitteren kan naar hashtag casaluna. Um, wij gaan zo... Plaats maken voor hoorspel Het Bureau. Paulien van Kalker, zijn jullie eigenlijk alweer. Er met... nee. zijn wat <laughs> niet van. Oh, sorry. Oh, wat... oh, sorry. Weet niet. Maak aan, aan het eind van de uitzending nog zo'n fout, sorry. Uh, ja, nou, nou, nou, mijn tijd ook wel veel. Oh jee. Nee, we zijn nu alweer met iets nieuws bezig. Ja, maar we weten nog helemaal niet wat het wordt. Maar het komt in december uit. Dat is het enige wat vaststaat. Ja. en waar ja. het over gaat. Nee, dat weten we nog niet. Nee. Ah. Misschien nou, geen narigheid dit keer. Iets vrolijker. Ja. Ik wens je heel veel uh, sterkte of succes in ieder geval in, in Polen maandag, dinsdag en woensdag. Ja, dankjewel. Paulien Kalker, dank voor je komst naar Kaatsaluna en uh, het beste. Nou, graag gedaan. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En nee, dat vind jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek. 2, aflevering 45, 1972 Van de Kastelen heeft geschreven dat hij opnieuw wil praten over de uitgaven van zijn verhalen. Wel, wel, beter laat dan nooit. Weet jij nog wanneer dat was? Wanneer ik weet welk jaar het was, kan ik het zo nakijken. Van de Kastelen. Ik heb die brief geschreven op 28 juli 1958, 13,5 jaar geleden. Dan kun je niet zeggen dat hij over één nacht ijs is gegaan. Ik heb toen nog een afschrift van die banden gemaakt. Dat herinner ik me niet. Ik ook niet, maar ik vraag me af of ik dat nog heb. Je moet altijd van alles een doorslag maken. Dat is een van de eerste dingen die ik je heb geleerd. Ik heb hem dan ook. Je hebt toch meer van me opgestoken dan ik soms wel eens denk. In ieder geval dus het belangrijkste. Dat in ieder geval. Alt, dit zijn de verhalen en dit is de brief. Als jij die nou eerst leest, dan maak ik me daarna een afspraak met die man. Goed. Ik heb ze het gebouw laten zien. Neem mij het weer over? Goed. Waar zijn ze? Op een nieuwe plaats. Hè? Stockholm, congres van de Europese atlas, 17 tot 21 juli 1972... Dokter M. Koning, over die diffusie des Weihnachtsbouwers. Ik lees ik in, in jullie een lezing over van Kerstboom. Ik dacht dat ik je dat gezegd had. Nee, dat heb je niet gezegd. Heb ik je dat niet gezegd? Nee. Ik word oud. Wanneer is dat besloten? In de vergadering van het bestuur in Bratislava, toen jij met vakantie was. Ik dacht dat Lopez dat zou doen. Lopez is ziek. ja. Nee, hij is echt ziek. Toen hebben ze jou gevraagd. Hmm. En toen heb jij gezegd, nee, dat moet koning dan maar doen. In het Duits dan. Maar wees nu toch redelijk. Ik kan dat op mijn leeftijd toch niet meer op me nemen. Ik word oud. Ja, maar de vraag is of je het dan op mijn bord moet leggen. Hoe kan ik nou een half jaar een lezing maken over een onderwerp waar ik niks van af weet? Dat kun je best. Niemand weet er toch iets vanaf? Je hoeft alleen maar te vertellen wat je in Nederland gevonden hebt. We hebben er toch een vragenlijst over. Ik wil je wel helpen. Hoe wou je dat doen? Ik kan gegevens verzamelen. Zie je wel, dat is de oplossing. Ik zal erover denken. Ik vind het aanbod in ieder geval heel aardig. Vind je dit nu wel leuk? Nee. Dat zeggen, ik vind het wel leuk om hier te lopen, natuurlijk, maar het wordt verpest doordat we naar van de kastelen moeten. En als je daar nou niet aan zou denken? Ik denk er niet aan, maar ik weet het. Ook als ik er niet aan denk. Net als je een stuk brood hebt ingeslikt zonder te kauwen. Waarom ben je dit werk eigenlijk gaan doen? Omdat ik niks anders wist. Je had toch ook leraar kunnen blijven? Dat is nog veel erger. Hier kun je tenminste een deel van de dag uit het gezicht blijven, achter je boekenkast. En dat organiseren, zoals dat werk van die meisjes. Dat vind ik niet leuk, dat vind ik verschrikkelijk zelf. Dat is alleen verantwoordelijkheidsgevoel. Dat heb ik dan niet. Niet zoals jij dat hebt, tenminste. verantwoordelijkheidsgevoel is natuurlijk niks anders dan angst. Voor Balk. Ook wel voor Balk, maar vooral voor de commissie. Nee, de commissie. Nee, toch niks maken? Als ik naar een commissievergadering ga, heb ik het gevoel een ruimte binnen te gaan die ik niet ken. Je probeert te voorkomen dat ze een aanmerking maken, en om dat te voorkomen probeer je de toekomst tot in de kleinste details te regelen. Er mogen geen verrassingen zijn. Als er geen verrassingen zijn, kunnen ze je ook niks maken. We hebben een keer op een huis van vrienden gepast. Dat is een huis van twee onder één kap met zes kamers of zoiets. Op zes weken ben ik niet geslapen omdat ik het huis niet kon overzien. Dat is net zoiets. Maar dan ruimtelijk. moet altijd overal tegelijk kunnen zijn. Onmogelijk. Voor de mensen waarmee je omgaat bedoel ik. Wij hebben net zo'n huis gekocht. In Heilo. Waarom in Heilo? Om wat dichter bij het strand te zijn. Hé. Hey. Zou het ook niks voor jullie zijn? Nee. Ik zou niet uit Amsterdam weg willen. Gaat u zitten. Rookt u? Dank u. Een pijp. Pijptabak heb ik ook. Wilt u misschien een glas bier? Ik wil wel een glas bier. Nee, dank u wel. Thee misschien? Nee, dank u wel. Op het ogenblik liever niets. Licht. Donker. Licht. Het is een mooie kast. Hoe oud is die? Het is een middeleeuwse kast. Dat is een hobby van me. Dat zelf eens schenkt. Ik heb u gevraagd om nog eens te komen praten, omdat die verhalen op mijn ziel blijven drukken. Naar mijn mening verdienen ze het te worden aangegeven. Ja. U hebt mij dat ook geschreven. En daarmee was ik uiteraard hier ingenomen, maar ik moet bekennen dat de voorwaarden die u er in de tijd aan verbonden hebt <kwijnt> mij uh, hebben doen aarzelen. U schrijft dat u een letterlijk afschrift wilt inleiding over de gemeenschap waarin de vertellers woonden... en een aantal geschreven portretten. Ja, dat, uh... ja, dat is veel werk. Mm -hmm. Maar u bent de enige die dat zou kunnen. Mm -hmm. nou, proost. Hm. proost. Ik heb erover een gesprek gehad met de heren Kipperman en van den Ende van het Genootschap voor Volkscultuur. U kent ze. Ik ken ze, ja. Nou, kent u een tijdschrift ook. Nederlands volkseigen. Mm -hmm. Ze willen een aantal van mijn verhalen in hun tijdschrift opnemen. Een flink aantal. En dan zonder die voorwaarden. Ja, ik geef ze liever bij u aan. Waarom zou u dat doen als zij het u zoveel gemakkelijker maken? De uitgave van het bureau heeft nu helemaal meer stending. Dan toch alleen omdat er een inleiding bij is. En daarover valt niet te praten. Nee. U wilt er ook niet nog eens over denken. Ik wil over denken, maar ik ken het antwoord. Dan zal ik er nog eens over denken. De mensen van wie u die verhalen hebt opgetekend... die wonen aan de rand van het dorp. Uh, ja. ja, ja. Vroeger was daar een hei... Het zijn oorspronkelijk heidebewoners, hè? Zwervers. Kunnen we daar niet eens gaan kijken? Dat interesseert me wel. Dan kunnen we wel eens gaan kijken. Wou je er echt niet meer over denken? Nee. Dan gaan ze zeker naar Kippenbouw. Dan gaan ze maar naar Kippenbouw. En je vindt het wel een mooie verhalen. Maar ze interesseren me geen bal. We zijn er niet om verhalen uit te geven. Je moet zin hebben, anders sta je binnen de kortste keren tot je knieën in de troep. Welke troep? Zoals Nederlands volkseigen. valse romantiek zonder enige poging te geven? Ik heb er wel eens over gedacht om een klusjesdienst te beginnen. Daar kun je tegenwoordig een hoop geld mee verdienen. En je bent je eigen baas. Zou jij daar niet voor voelen, om zoiets samen te gaan doen? Gewoon je handen gebruiken en verder niks. Ja. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen. Nog niet? We zouden het toch samen kunnen doen? Ik zou daar niet voor geschikt zijn. Het was een mooi idee. Ja, zo'n idee heb je wel eens. En al die keren dat hij thuis zou blijven omdat hij denkt dat hij ziek is. Misschien zou hij dat dan niet hebben? Natuurlijk zou hij dat hebben. Daarin verandert iemand toch niet? Zodra het nieuwtje eraf zou zijn, zou hij zich ziek melden. Hij wil alleen maar dat jij de verantwoordelijkheid neemt. Het zou wel gek zijn als je het deed. Ik doe het ook niet. Ik had alleen de indruk dat het een teleurstelling voor hem was. Ja, dat zal wel. Maar daar hoef je het nog niet te doen. je stapt achter de duin De De weg, de lange poten en het plein. Hoi, oh, ik ben me nog aan het scheren. Dat zie ik. Je, je ogen zijn nog goed. Dank je. Ga jullie maar vast in mijn kamer. Zielig, hè? Zo'n kanarie. Ja. Gehoorlijk, hè? Behoorlijk. Zal het de kamer van zijn moeder zijn? Ik denk het ja. Zal ik thee voor jullie maken? Wel graag, ja. En, hoe vinden jullie het? Is dat de kamer van je moeder achter die schuifdeuren? Ja. Is dat niet gehoord? Ik heb er geen last van. Nou. Hoe lang woon je hier nu? Drie weken. Wat vinden jullie van mijn schilderijen? Uh, wie heeft ze gemaakt? Een leerling van. En wat stellen ze voor... Ik vind ze dus niet mooi. Ik vind ze prachtig, natuurlijk. Maar ik wil altijd weten wat het betekent. Wat betekenen die stok en die knotwol, bijvoorbeeld? Dat zijn de tegengestelde polen in zijn karakter. En die rechter vliegtuigvleugel. Ja, dat weet ik niet, hoor. Nee, ik vind ze niet mooi. Ze zijn voor mij niet weggelegd. En jij? Ik ook niet. Dat pleit dan niet voor jullie smaak. <laughs> Hier is de thee. En wat vinden jullie van Klaas de nieuwe kamer? Ik moet er nog aan wennen, maar ik moet altijd overal aan wennen. Nou, ik vind hem wel mooi hoor. Naar de roman van JJ Voskuil in de regie van Peter ten Uyl, met Krenter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en podcast ntr.nl/bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.